12 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. In Oekraïne zou een akkoord zijn gesloten tussen president Janukovic en de oppositie. We bespreken dit nieuws vanuit Kiev met Yevgeny Levchenko, Anna Grebenchikova en PVDA Tweede Kamerlid Michiel Servaas. Met Sotje zijn vanmiddag de kwartfinales en de halve finale ploegachtervolging. We blikken vooruit met de oudschaatser Simon Kuipers. Nu het NRW-journaal met Dorald Megens. Ook over Oekraïne, waar een akkoord zou zijn gesloten. President Janukovic zei vanochtend dat het akkoord elk moment kan worden getekend. Hoog EU-vertegenwoordigers hebben dat inmiddels bevestigd, melden de persbureaus. De oppositie zegt dat er nog het een en ander moet worden aangepast. Volgens EU-vertegenwoordigers zijn er uiterlijk in december vervroegde presidentsverkiezingen... en wordt de macht van de president ingeperkt. Minister Timmermans is sceptisch over het mogelijke akkoord. Hij benadrukt dat er nog geen officiële bevestiging is van de Europese ministers in Kiev. Volgens Timmermans moeten mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan het schenden van mensenrechten voor de rechter komen. Ik wil alleen op dit moment met de Kamer delen dat klaarblijkelijk inmiddels wel meer dan 35 doden te betreuren zijn. alleen vanochtend in Kiev. Dus dat de zaak escaleert en dreigt uit de hand te lopen. Maison de Bonnetterie gaat dicht. De twee chique winkels in het centrum van Amsterdam en Den Haag... sluiten nog dit jaar de deuren. Het familiebedrijf heeft de 100 medewerkers vanmorgen verteld... dat het afgelopen is. Volgens een woordvoerder van het bedrijf... was het financieel niet meer vol te houden. U kunt ervan uitgaan dat er alles is geprobeerd... om er alles aan te doen. Um, maar het mocht toch niet zo. Het is ongelooflijk hardnekkig. Die recessie blijft, zeker in de in detailhandel. Maar voortduren en uiteindelijk... is toch het onvermijdelijke besluit genomen om het te sluiten. Maar weinig Libiërs hebben gisteren de moeite genomen... om een kandidaat te kiezen voor de grondwetscommissie. De opkomst kwam uit op 45 van de kiezers die zich hadden geregistreerd. Als alle kiezers worden meegerekend, dan was de opkomst maar 15 De Libiërs konden 60 leden kiezen voor een commissie... die een nieuwe grondwet gaat maken. Die moet de oude constitutie uit de tijd van ex-dictator Gaddafi vervangen. De Constitutionele Raad krijgt 120 dagen de tijd om een nieuwe grondwet te schrijven... Die moeten een eind maken aan de politieke crisis in het land... sinds de val van Gaddafi. Verschillende milities hebben de controle over delen van het land... en weigeren de autoriteit van de regering in Tripoli te erkennen. Vandalen hebben in Tokio ruim 250 exemplaren... van het dagboek van Anne Frank vernield. In meerdere bibliotheken in de stad zijn boeken gevonden... waar 10 tot 20 pagina's zijn uitgescheurd. Andere boeken die te maken hebben met Anne Frank... en die nog niet beschadigd zijn... liggen voor de veiligheid achter de balie. Of de dader en het motief is nog niet bekend. Het eerste dopinggeval op de Olympische Spelen in Sochi is een feit. Een Duitser is betrapt op het gebruik van een verboden middel, zegt het Duitse team. Volgens Duitse media is het een vrouw uit de biathlonploeg. Het Duitse Olympisch Comité heeft van het IOC te horen gekregen... dat een test een afwijkend resultaat opleverde. Het weer, buien trekken over het land, kan met hagel en onweer gepaard gaan. Vanmiddag meer zon, het wordt 8 tot 10 graden. Morgen opnieuw wat buien, maar ook geregeld zon. Zondag en maandag, dan blijft het droog. Erwin de Hart vanuit de verkeersinformatiecentrale van de ANWB in Den Haag. Wat heb ik veel woorden nodig, hè, Erwin? Ja, het klinkt wel mooi, Felix. Ja, alsjeblieft. Ja, dankjewel. En de file op de A12 Den Haag richting Utrecht... is drie kilometer lang tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Er is een, een vuilcontainer op de weg gevallen... en daarom zijn er twee rijstroken afgesloten. Verkeer richting Utrecht moet omrijden bij knooppunt Prins Klausplein... Eh, volg Rotterdam via de A4, A13 en de A20.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 PA Radio 1. Jevgeny Levchenko en Anna Grebenchikova zijn te gast. Anne, uh, je bent opgegroeid uh, in Rusland, maar je familie woont in Kiev. En Jevgeny, jij uh, komt uit Oost-Oekraïne. En met jullie bespreken we het laatste nieuws vanuit Kiev. Volgens Janukovic zou er een akkoord zijn gesloten. Anna en Jevgeny, jullie uh, zijn er. En jullie hebben je, denk ik, de afgelopen uren voortdurend bezig gehouden... Met, uh, met, met Kiev en wat er gebeurt. Hoe zijn jullie op de hoogte gebracht? Hoe doe je dat? Je hebt contact met de mensen daar. Uh, je houdt Twitter continu in de gaten. Je probeert eigenlijk alle media gewoon continu te refreshen. In mijn geval ook drie livestreams over. En je hebt Kenny? Alles. Uh, Facebook, Twitter uh, en twee van de tv-zenders die uh, vrij objectief zijn. En met mensen die daar op, op de plein staan. Dat is het allerbelangrijkste. En ook de gast, oud-schaatser Simon Kuipers. Om half drie beginnen in Sochi de achtervolging bij de mannen. En met jou hebben we het over de ontwikkeling van deze schaatsdiscipline. Vier jaar geleden heb jij er in Vancouver een bronzen medaille mee gewonnen. Straks komen ook de shorttrackers natuurlijk weer op het eigen ij ijs. Waar verheug jij je nou het meest op? Shorttrack of de ploegachtervolging? Ik denk dat het allebei spectaculair is. Het is uh, bij het lange baanschaatsen is eigenlijk de ploegachtervolging uh, nieuw. Uh, je zit bij meerdere mensen op het ijs. Dat is eigenlijk ook met shorttrack het geval. Ja. En de verschillen zullen klein zijn. BV. Met Felix Murders en Willemijn Veenholzer. We gaan om te beginnen maar eens naar Kiev, want het is daar uiterst schimmig. Is er nu wel of geen akkoord tussen de oppositie en de regering over nieuwe verkiezingen eind dit jaar? Wij houden steeds een slag om de arm. Want volgens de president is er vannacht inderdaad overeenstemming bereikt. En ook bronnen rond de EU-delegatie in Kiev lijken dit te bevestigen. En westerverslaggever Gertjan Dennekamp is op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev. Gertjan, heeft de oppositie al iets van zich laten horen in dit verband? Nee, eigenlijk niet, uh, behalve dan dat ze nog met de achterban uh, willen praten. En dat ze ook hier op het plein, het Maidanplein in het centrum van Kiev willen komen om aan de mensen uit te leggen wat er besproken is en of ze daarmee kunnen instemmen. En wat we er op dit moment van horen is dat het akkoord eigenlijk uit de drie delen bestaat. Dat er uh, zo snel mogelijk een nieuwe regering uh, moet komen. Dat de grondwet van 2004 weer in ere hersteld wordt en dat betekent dus dat de president minder macht krijgt... en dat er vervroegde presidentsverkiezingen zouden zijn... Uh, eind dit jaar. En met name dat laatste punt... Ja, dat bij de mensen wegvallen. hier... En met name dat laatste punt, zei je, is... En toen viel je weg. Oh, uh, dat laatste punt is onverteerbaar voor de mensen hier. Want die hebben natuurlijk allemaal uh, vers in het geheugen de beelden van de gewonden en de doden van gisteren. En zij zeggen, Janukovic is daarvoor verantwoordelijk. En hoe kan het dan zijn dat hij als president... over ons blijft regeren voor de komende maanden? Dat, uh, dat gaat er hier bij de mensen absoluut uh, niet in. Heb jij het gevoel dat de boel daar toch op scherp blijft staan dan? Nou ja, op scherp. De, de, de vastberadenheid is enorm groot. De, de, de, de mensen hier zeggen we, hè, sommige mensen die ik spreek, die staan hier al drie maanden. En die zeggen wij, uh, uh, wij uh, uh, staan voor onze eisen. En een deel van die eisen willigt Janukovic nu in. Maar de situatie is veranderd. Want gisteren is uh, en, en de dag daarvoor is een enorme moordpartij uh, geweest hier vlakbij het plein. En daarvoor is hij verantwoordelijk. Dus het kan niet zo zijn dat deze man aanblijft. En dat hoor je hier dus ook uh, continu skanderen. De bende van Janukovic moet in het gevangen, moet opstappen en moet verdwijnen. Een varianten daarop. En uh, dus uh, uh, lijkt het mij uh, dat uh, de mensen hier uh, uh, niet gaan applaudisseren... als ze horen dat dat een onderdeel is van het plan dat hij nog even aanblijft. Hoeveel mensen staan er nu zo'n beetje op het plein? Enig idee? Kun je een schatting maken? Nou ja, het is lastig inschatten, want het spreekt je uit ook in de omgeving. Maar het gaat nog steeds om duizenden mensen, hoor. En eh, eh, ook na gisteren zijn er gewoon weer nieuwe mensen bijgekomen. Je ziet een beetje anders. Ik al heel lang heeft mensen met, met roet en vuile kleren... Eh, die uit een tentje komen kruipen. Die zitten hier al heel lang. Maar daartussen doorlopen frisgewassen mensen... die soms van ver uit de Oekraïne hier naartoe zijn gekomen... om hun steun te betuigen. En zeker na de gebeurtenissen van gisteren is uh, ook bij die groep de vastberadenheid eigenlijk alleen maar uh, toegenomen. Dus het is niet zozeer uh, grimmig, hoewel als je een beetje aan de randen van het plein komt... dan zie je de molotov-cocktails, uh, dan, dan, dan zie je de verbetenheid op de gezichten van de mensen die op de barricade staan. Maar uh, het is vooral een, een vastberadenheid dat men nu al zo lang hier staat... en na de gebeurtenissen van gisteren dat men niet uh, uh, voor minder dan het maximum uh, uh, wil opgeven. Ja, zie je daar bijvoorbeeld ook vrouwen en kinderen tussen... of zijn het alleen mannen? Uh, de, het grootste groep is uh, man. Uh, uh, de, uh, dat zijn de mensen met uh, de, de helm op... en uh, uh, de scherpvesten en benen- en armbeschermers... en, en stokkenval... Uh, en je ziet dan uh, daartussendoor toch ook wel uh, gezinnen. Ik sprak net een Nederlandse man uh, die hier voor uh, zendingwerk is al tien jaar. En die komt uh, hier regelmatig met zijn gezin en zijn twee kinderen. Um, en je ziet ook uh, uh, ja, andere gezinnen toch wel hier het plein opkomen. Heel veel vrouwen die zorgen voor de catering die hier... Uh, gewoon continu uh, langs mensen lopen met uh, dienbladen met uh, broodjes... waar dan uh, mensen hun broodje kunnen afhalen. Uh, er wordt uh, soep gekookt, er is uh, koffie. Dus er is hier te lucht op het plein. En daar zorgt eigenlijk iedereen uh, voor. En uh, ja, de, de, de, de vastberadenheid en de strijd wordt gevoerd... Uh, vooral door de mannen die op de barricade staan. Maar ook die wachten op dit moment af... omdat ze hier op het plein hopen te horen wat hun leiders dan uh, hebben besloten... En uh, uh, ja, die zullen dan hun mening daarover geven. Dan zullen wij het ook horen of eindelijk de oppositie dan ook een mening heeft over het akkoord dat Janukovic presenteert. Want Janukovic gaat gewoon door. Die heeft al gezegd dat hij uh, de voorbereidingen treft om een uh, nieuwe coalitie uh, samen uh, te stellen. Maar Het is uh, de vraag of hij heel erg op uh, de troepen vooruit loopt, omdat de oppositie zoals gezegd... Uh, nog geen standpunt heeft. En Gert-Jan, er uh, zou sprake zijn geweest een uur geleden... van uh, een aantal berichten dat er weer geschoten zou worden... in het uh, centrum van Kiev. Heb jij daar iets van meegemaakt? Ik heb daar helemaal niets van meegemaakt. Uh, en ik, heb, uh, ik stond, uh, uh, als het gebeurd is, aan de andere kant van het plein. En ik heb daar eigenlijk ook geen uh, uh, uh, gevolgen van uh, gehoord. Af en toe hoor je wel eens een knal. Maar ja, je weet niet of het een, een, een, uh, een rotje is of iets anders... Uh, uh, maar er is in ieder geval geen sprake van een, uh, een angst. Uh, wat heel opvallend was, ik sta nu in de straat waar uh, gisteren die mensen zijn uh, neergeschoten. Uh, ik sprak met de cameraman overigens. Dat is een, een Vlaamse cameraman. Die uh, zegt dat hij in ieder geval 30 uh, uh, uh, mensen heeft gefilmd die ter plekke werden doodgeschoten. En um, uh, in die straat kwamen net uh, een aantal politieagenten, uh, volledig in uniform, vanaf het plein gemarcheerd, langs ons, weer terug naar hun eigen linies, namelijk die van de politie. Dus um, ook bij uh, de politie zie je wel wat bewegingen, in ieder geval in het oosten, uh, sorry, in het westen van het land dat men daar ook de acties van de demonstranten en de oppositie steunt. En daar was hier net ook even sprake van. En weet jij meer over mogelijke gewapende veiligheidstroepen... die in het parlementsgebouw in Kiev zouden zitten? Nee, want uh, daar, daar ben ik niet. Uh, dus uh, dat is uh, denk ik hemelsbreed niet zo gek ver uh, van hier. Maar ik zit nu op het plein omdat ik hoop... dat hier zometeen de oppositie uh, uh, zijn verhaal komt vertellen. Laat je zo snel mogelijk horen als dat het geval is. We praten verder over pardon, de situatie in Oekraïne met de Oekraïnse Yevgeny Levchenko, oud voetballer, en de Russische Anna Grebenchikova in de studio. Dames en heren, goedenavond. En buitenlandse goeie, buitenland woordvoerder en tweede Kamerlid voor de PVDA, Michiel Servaas vanuit Den Haag. Ook goedemorgen. Goedemiddag. Um, ja, juist. Ik had vroeger een avondprogramma en nu ben ik een beetje in de war. Het is inmiddels 13 minuten middag. Een hele goede middag. Um, ik begin even aan tafel met Jevgeny hier. Um, um, er is een akkoord. Daar kunnen we, denk ik, wel. Nou ja, het is nog een beetje een kleine slag om de arm, maar dat ziet er wel naar uit opgelucht, blij? Wat is je reactie? Uh, ja, zeker opgelucht, want uh, de president heeft net, uh, net bevestigd dat hij het uh, akkoord zou ondertekenen. Het is nog te wachten wat, uh, wat de oppositie gaat erover uh, zeggen. Want, ja, ze uh, uh, moeten zijn met de oppositie, maar, ja, ja, natuurlijk. maar die oppositie wil steeds Janukovic weg, dus dat is een beetje raar. Dit ja, akkoord. klopt. Nou, heel belangrijk natuurlijk uh, een paar kleine uh, details die wat, wat in het akkoord staan en wat, dat Janukovic uh, zijn macht aan het kwijt is, uh, dat is al duidelijk. Uh, ik ik, ik betwijfel dat de oppositie volledig uh, akkoord gaat met dit, met dit akkoord. dan. Ja. Uh, dus wij moeten eventjes afwachten wat Januk uh, Jush, Dat uh, Jatsenyuk en Klitschko gaan. Uh, de oppositieleiders. Ja, oppositieleiders. Ja. Want uh, Luchenko, um, een van de oppositieleiders, die zegt wel van ja, hoe dan ook. Ik wil dat uh, Janukovic de president onmiddellijk opstapt. En ja. dat lijkt niet aan de orde te zijn. Ik, ik denk dat het uh, voor Janukovic op dit moment... voor onze president uh, heel belangrijk... dat hij dan tijdwinst gaat maken. Uh, en en uh, alles lijkt erop dat hij uh, probeert... zo lang mogelijk uh, te rekken. Hij heeft gezegd dat er, er zijn heel veel doden zijn gevallen... en uh, hij wil heel graag dat stoppen. Maar uiteindelijk, uh, als je gisteren ziet... Uh, de zwaarste dag van de Oekraïnse geschiedenis... Uh, dat is niet zo. Minister Vaz, u zit wat dichter bij de bronnen... in Politiek Den Haag. Weet u iets meer over dit akkoord? Nee, het is voor mij ook verschrikkelijk moeilijk hoor, om het, uh, om het uh, te volgen. He, het is, je probeert in dat de puzzel steeds te leggen... met verhalen die je van contacten ter plekke uh, krijgt. Maar voor de rest is het voor mij ook veel uh, mediavolg om, uh, om eerlijk te zijn. Dus ik vind het nog heel moeilijk in, in te schatten. Het is natuurlijk hoopvol dat er iets van een akkoord zou zijn. Ik vond het feit dat de president dat toch wat voortijdig leek, uh, leek te brengen op zijn uh, website... Uh, ja, vond ik nou niet direct een teken uh, dat het al helemaal soepel uh, liep... Nee, Want de minister mag... van Buitenlandse Zaken, Timmermans, die zei ook: Ja, we hebben wel vaker gehoord dat Janukovic van plan is geweest om een akkoord te sluiten. En uiteindelijk ging dat dan toch weer niet door. Nou precies, dus uh, hè, er is wel hoop dat er iets uh, aan zit te komen met die elementen die we tot nu toe uh, horen. Maar we zullen het echt eerst bevestigd moeten krijgen. Uh, zowel van de oppositieleiders, maar ook van de uh, internationale bemiddelaars die daar mm -hmm. op dit moment uh, zijn. En zelfs dan is inderdaad nog de vraag natuurlijk hoe mensen op het plein daarop gaan, uh, gaan reageren. Want we hebben eerder gezien. Een maand geleden, toen er ook gesprekken waren tussen zowel oppositie en, uh, en regering, president, uh, dat, dat wat daar afgesproken werd gewoon niet gepikt ja. werd op het, uh, op het plein. Dus ik vind het nog. We moeten nog heel wat slagen om de arm houden. Ja, je vindt, je vindt, Is dat spannend, inderdaad? Ja, dat is heel spannend. Want wat je ziet op dit moment, oppositie en, en sommige groeperingen, vind ik persoonlijk, uh, geen akkoord hebben met elkaar. Uh, en je ziet heel vaak dat mensen uh, volledig eigen gang gaan. En uh, wat nog belangrijker is, uh, hoe Moskou gaat daarop reageren. Wat, wat op dit moment Poetin heeft gesprek gehad met Peskov, uh, ja, met zijn uh, uh, partner zeg maar, in, in, in Oekraïne. Ja. En uh, daar is ook een he hele belangrijke beslissing, hoe Moskou gaat daarop reageren, dat Janukovic nu dat toegeeft. Vandaag Medvedev heeft gezegd dat Janukovic uh, uh, moet heel harder optreden. Maar ik denk niet dat Janukovic uh, dat gaat doen, want hij heeft een hele belangrijke punt verloren. En dat is uh, steun van zijn oligarchen. En dat is wat zijn En dat post gaat is cruciaal. Koppen. En dit is cruciaal Dat zijn die rijke hand. mensen die uh, geld dat hebben is, verdiend... met onder andere ja. gas en olie. Beden... En die hebben gezegd... wij willen absoluut Janukovic niet meer steunen. Dus Janukovic gaat heel veel toegeven... dat weet ik zeker. Uh, tot, uh, tot de laatste uh, ja, stap. Wat er van. moet gebeuren volgens de oppositie... is dat Janukovic opstapt. En dat gebeurt dus kennelijk niet. Nou kijk, uh, Janukovic gaat tot, tot de laatste moment uh, strijden. Uh, want hij wil zijn gezicht uh, niet, niet verliezen. Maar... Uh, hij heeft het laatste jaar meer dan 3 miljard euro verdiend. Dat is absoluut niet uh, niks. Hij staat, waar dat, zit dat dit geld? Is voor hem. Waar heeft hij dat aan nah, gebracht? Thuis ik, het ik denk. Ik denk over, uh, dat, dat in Europa wordt gesproken over financiële sancties. Nah, dat, daar lach ik een beetje voorzichtig over. Dat zijn absoluut geen harde sancties. Want uh, hij heeft het zo gebra overal gebracht in Europa... dat, dat, dat jij het absoluut niet kan afpakken. Hij heeft het niet echt niet, heeft niet onder zijn voor- en achternaam dat geld ergens gestopt? Nee, zeker niet. Nee. En, nou, en, en kijk, uh, ik vind persoonlijk dat de EU een cruciale fout heeft gemaakt. In, uh, wist iedereen dat Janukovic een dictator was? Hè? Dat het feodale uh, een benadering was. Maar eigenlijk uh, de laatste jaren hebben, zij, of hebben wij niks gedaan uit Europa. Nee. Michiel Sarvaas van de PvdA. Die, die sancties, als het akkoord er ligt... wat betekent dat voor de sancties? Gaan die dan niet door? Nou, dat valt te bezien. Uh, ik denk dat op, op zich, uh, wat net gezegd werd... dat die oligarchen hun steun nu terugtrekken... toch wel een teken zou kunnen zijn... Uh, dat die sancties juist wel een effect hebben. In ieder geval het dreigen met sancties. Hè? Want zij hebben hun geld, dat is wel bekend... voor een belangrijk deel uh, in Europa ondergebracht. En als zij vrezen dat zij dadelijk niet meer bij haar geld uh, kunnen... Ja, dan, dan gaat het pijn doen... Uh, en ik vind wat dat betreft, he, je weet nooit helemaal hoe dat kausaal uh, verband uh, in elkaar zit. Maar dat, dat zou er wel op kunnen wijzen dat het alleen al dreigen met die sancties uh, effect uh, heeft. Nou, volgens Shevgeni uh, uh, Levchenko is dat totaal niet het geval. Ja, en nou, Anna ook, ook niet. Oh, oh, nou je ja, zit kijk, heel erg tijd te schudden. Ja, dat we kan ik dan niet zien. Maar, <laughs> maar, maar we hebben Maar we hebben natuurlijk in het verleden hebben we vaker dit soort instrumenten ingezet. En juist inderdaad degene die, die, die, be, die een bewind, waar dat dan ook is, financieel in het zadel houden die worden hierdoor geraakt en die, die komen daardoor in actie. Okay. Michiel, sorry. Maar dus we hebben dezelfde sancties in Wit-Rusland gezien. Daar hebben ze een nul effect gehad. De sancties gaan namelijk over de personen... die op dit moment in het bewind zitten, niet over hun partners. Dus je kunt gewoon een familielid... die niet zoveel met de regering heeft vragen... om je geld weg te stallen, dan zit je op zich al goed. Die visa-sancties hebben we ook in Wit-Rusland gezien. Daar houdt niemand zich aan. Het zou Want ze gaan gewoon als... naar het buitenland toe? Uh, ja, Yep. Ze hebben twee paspoorten, is, uh, of drie ja. paspoorten, weet je. En dat is een heel makkelijk... Ja, uh, yeah, sorry. Goed, het, het, het zal ongetwijfeld ja. niet, niet waterdicht zijn. Maar uh, laten we hopen dat er in ieder geval zekere druk uh, nu van uitgaat. Ik vind het te vroeg dus om, om ook nu te zeggen... Uh, her, er zou een akkoord aan komen, we halen het weer van tafel. Ik denk dat het juist zaak is dat we de druk... Uh, maximaal uh, erop houden uh, met deze sancties. Uh, mm -hmm. Maar ook door ter plekke aanwezig te zijn... en, uh, en op, de, op de mensen is die besluiten om Is het niet uh, een idee als je nemen. werkelijk nu ook in plaats van alleen met sancties te dreigen... en te zeggen we weten niet of we daarop gaan doorpakken... ook werkelijk medici stuurt en mensen die Kiev weer kunnen opbouwen? Want zoals iedereen heeft kunnen zien is het centrum van Kiev nu een chaos. Er zijn mensen nodig die gewoon de stad weer kunnen opbouwen. Er zijn honderden gewonden, daarvoor zijn medici nodig. En het ook goed zou zijn als Europa een toezegging zou doen om iets van de uh, Oekraïense bonds op te kopen. Want Standards Poor's heeft vandaag Oekraïne... gedegrade naar CCC. Daarmee is het de bonds van Oekraïne zijn de slechtste ter dus wereld. Dus de aandelen gehoord. van de Oekraïne zouden moeten worden opgekocht? Of de beurs moet worden ondersteund? De ja. beurs mo moet worden ondersteund. Rusland heeft dat eerder toegezegd voor 2 miljard te doen. Oekraïne heeft vandaag die deal afgewezen... Voor een deel is dat logisch, omdat ze niet te veel aan Rusland kunnen binden. Ja. Maar als Europa nu werkelijk wil helpen, moet ze instappen met geld. Ja, maar Europa heeft geen geld over voor de Oekraïne. Heeft, euh, hebben de laatste maanden wel uitgewezen, toch? Ja, en dat, dat hadden misschien voor Hofstad en Van Balen zich moeten realiseren... toen ze vanavond, nou gisteravond, op Maidan stonden en zeiden... Europa wacht op jullie en Europa is klaar voor jullie. Minister too of too little too late. Too little, too late. En dan moet je nu zeker over de brug komen. Ja. Nou ja, kijk, ik denk dat we sowieso even een onderscheid moeten maken... tussen wat er nu politiek uh, echt acuut uh, speelt... en het opbouwen van, uh, van de stad uh, en het land... He, eerst zal het toch echt uh, een politiek akkoord en, uh, en enige stabiliteit uh, moeten zijn. Het is, het is echt moeilijk te overzien wie überhaupt nog regie heeft uh, over de ordentroepen uh, in, in, in het land. Uh, maar dat we, dat we uh, Oekraïne economisch bij zullen moeten staan, dat is duidelijk. Uh, maar maar en dat, echt met, met uh, twee, met miljarden, zeg ik maar zeggen? Nou, het, kijk, het, het idee om tegen de Russen op te gaan bieden heb ik vanaf het begin af aan afgewezen. Ja, Dan ga je helemaal mee. natuurlijk komen in, in dit straat aan Ja, maar Nederland. daar hebben we een instelling voor. En die heet het IMF. En die zit in Washington. En die, die hebben al een tijd geleden een aanbod op tafel gelegd. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Want je geeft geld natuurlijk niet zomaar weg. Zeker niet aan een regering waarvan je, waarbij je zo je, je twijfels hebt. Maar de aanbiedingen om het land economisch te stutten laat ik het zomaar even noemen. Dat lag er wel degelijk. Wat sommige mensen zeggen die zeggen van nou ja, als de Russen het zonder voorwaarden zomaar aanbieden. Dan moet je dat als Europa ook doen. En dat, dat geloof ik echt niet. Want dan ga je mee in het spelletje. Dan ga je opbieden. Uh, het is geen spel. Ze bieden dat geld werkelijk. En dat geld is gewoon echt nodig. Het is ja. geen opbiedspel tussen twee regeringen. Het is, het, Oekraïne is als land verscheurd tussen Europa en Rusland. Kiev ligt in puin. Daar is nu gewoon geld nodig. Je kunt die, het maakt niet uit welk, op, uh, welk van die oppositie hier gaat zitten. Die bonds zijn nu zo laag dat men werkelijk moet instappen. Ongeacht ja. wat er gaat gebeuren de komende tien maanden totdat er verkiezingen zijn. Meneer Savaas treuzel niet langer als Europa zijnde. En dit is voornamelijk. Kijk, jullie hebben vanuit Europa hebben een eerste stap gemaakt naar Oekraïne. We hebben een hand uitgestrekt en dat moet je gewoon blijven doen. En ja, voornamelijk met, uh, met, met bepaalde financiële steun komen. En niet alleen maar met woorden. Dat, maar, dat vinden wij in Oekraïne. Je hebt geen Anne is maar Tweede Kamerlid natuurlijk. Van Hij regeert niet in Europa, helaas. Ja. He, Meneer Savaas. Nee, maar ik kan de koers die, uh, die is gekozen toch wel steunen hoor. Want dat, dat, nogmaals, dat geld, hè, Europa en Nederland zelf ook, is in het IMF vertegenwoordigd. Daar lag een serieus pakket op tafel. Het is een politiek besluit geweest van Janukovic en zijn mensen. om daar niet op in te gaan. en naar, naar Moskou te gaan om geld zonder voorwaarden, zeg ik nogmaals, uh, op te halen. Dat is, ja, daar, daar kun je dus twee dingen doen. Je kunt je aanbod op tafel laten liggen. Dat is denk ik heel goed, zowel met het associatieakkoord, hè, wat een politieke, maar ook een economische kant heeft. En met het IMF-pakket. Maar de stap die sommigen voorstellen... om op eenzelfde manier geld op tafel te leggen... als de Russen dat gedaan hebben... in de hoop dat je ze daarmee richting Europa krijgt... daar geloof ik simpelweg niet is in. Dat is duidelijk. Even, um, even, we kijken even naar wat persoonlijker uh, dingen. Want Anna, jouw familie woont in Kiev... Een, een paar van mijn familie woonde in Kiev. Ja. In, in het Wonden. centrum, want die zijn nu weg. Die hebben een Russisch paspoort en hun is ook aangeraden terug te gaan naar Moskou. Dus ik kon ze gisteren niet bereiken, dat was redelijk lastig. En vandaag zijn ze allemaal weer in Moskou. Ze zijn eigenlijk gevlucht? Op een bepaalde manier wel, ja. ja. Maar dat werd ook mensen aangeraden met de Russische nationaliteit. Zo. Anders wordt het te gevaarlijk. Ja. En, nou ja, gisteren zag het eruit alsof er een burgeroorlog zou kunnen gebeuren. Ja. Vandaag is rustiger en niemand weet wat er over een week gebeurt. Heb je, nou. heb je contact met ze? Ja. Ik vond het heel moeilijk om ze gisteren niet te kunnen bereiken. Nou, weet je, ik vind het wel een beetje uh, grimmig... hoe je dat omschrijft, persoonlijk. Want uh, ik heb wel heel veel vrienden en heel veel Russen die daar zitten. En die hebben absoluut geen last van. En uh, als je een, een kilometer verderop gaat... dan zie je absoluut niks van, uh, van uh, oorlog of conflict, zou ik zo noemen. Dus uh, het, is, het is wel een beetje een grimmig hoe je dat op omspeelt. Het is inderdaad grimmig, maar dat is wat ik dan weer doorkrijg. Ja, okay. Ik weet dat bijvoorbeeld in... Uh, of een dergelijke helemaal niks aan de hand is. Absoluut. en en en het land uh, ja. volledig. Kijk, als je de grens trekt door het land, dan zie je bij het Dnepropetrovsk een grens liggen. Mm -hmm. En in uh, en, en, en, en sommige delen is absoluut niks aan de hand, behalve misschien 20, 30 mensen die op plein staan. Maar daar eigen, is, in veel steden in het westen. In het westen, meer. absoluut. Ja. Jij ziet ook dat, het, dat... Maar kijk, jullie moeten realiseren dat wij uh, in Oekraïne, is een, is een land met uh, twee verschillende uh, volken. En aan de ene kant, we hebben totaal andere religie, totaal andere cultuur... totaal andere mentaliteit. He? Dat is een land die door een, een omstandigheden bij elkaar wordt gebracht. Dus dat zijn mensen die bij elkaar niet kunnen pa passen. Jij uh, hebt ook vrienden daar, die stonden ook echt op het plein. Ja. Ho ho die... Hoe is het nu met ze? Want dat waren degenen die vochten tegen Janukovic? Ja, ja, natuurlijk. Als je op het plein staat, dan meestal zijn dat meestal mensen die tegen Janukovic... Vesten. Meestal, maar je hebt natuurlijk ook die mensen die worden ingehuurd ja, om de te stoken. Ja, die worden ingehuurd en die worden ook betaald ja Maar dat waren ze niet. Dat, nee, waren, dat, de... was, dat waren gewoon uh, gewone mensen. En niet de extremisten. Hoe dat in de Russische uh -huh. media wordt omschreven. Dat zijn gewone mensen die hun baan hebben opgezegd. Hè, en gingen puur mensen steunen en helpen. Ze Jij gingen... kent iemand die zijn baan heeft ik ken, opgezegd? Ik, ken, ik heb een, een persoon, een vriendin, goede vriendin van mij. Die heeft een goede baan uh -huh. opgezegd. En ja. die heeft gezegd, ik ga als verpleeg verpleegster naartoe om, om, om mensen te helpen. En dat doet ze ook. En dat vind ik echt heel, heel knap. Uh, zij heeft gisteren de hele nacht gehuild. Uh, en, en, en ze heeft natuurlijk vreselijke dingen gezien. Maar s ochtends staat ze op en, en zij gaat uh, bloed verzamelen. Zij gaat uh, medicijnen kopen en zij gaat mensen helpen. En wat zegt ze tegen jou? Waarom doet ze dit? Omdat zij vindt dat ons land kan veel beter kan leven. En het is een land, en, en dat moeten jullie ook begrijpen hier in Europa. Wij hebben Europese tradities, wij hebben ook een Europese mentaliteit. En wij willen normaal, in normale samenleving leven. En dat geldt ook voor het Oosten? Uh, nou, Oost, ja, Kijk, Oost is heel erg georiënteerd. Er zijn twee verschillende kanten. Hè. Oost is heel erg geori georiënteerd op Rusland. En dat is ook een, een manier om te leven. Jullie moeten dat niet afsluiten. Het is een manier maar zou om... dan een opsplitsing niet veel beter zijn? Het is, het is al opsplitsing. Het is ja, al opsplitsing. Alleen maar niet de, fysieke, niet de fysieke opsplitsing. Maar nog verder splitsen zou moeilijk zijn. Want er is veel, toch wel vermenging. Er wonen miljoenen Russen ook wel aan de westkant. En er wonen weer meer gezinnen. mensen aan de oostkant. Dus, dat is geen dus in feite, ze aan Oekraïne vragen om tussen Rusland en de EU te kiezen. Is aan een schizofreem persoon vragen. bij welke persoonlijkheid hij voor je de rest het, van zijn leven wil horen. Je kan mijn ouders bijvoorbeeld niet splitsen. Eén is Oekraïns en een ander is Rus. Dus dat kan je natuurlijk. Je, je, je niet... vader is een Rus. Mijn vader is een Rus, moeder is Oekraïens ja. Weet je kan toch niet zeggen, oké, okay, jij moet naar Rusland... En jij maar verschuurt het jullie gezinnen ook? Uh, nou, we hebben heel veel uh, oneenheden met mijn vader gehad. Uh, weet je, als ik naartoe ga uh, en, en ik met mijn vader praat... dan hebben wij gewoon soms een week kunnen wij niet met elkaar oh. praten... omdat wij van verschillende kampen zijn. En moet je moeder ertussen springen. En, en mijn moeder spreekt ertussen en ja. zegt, oké, okay, jongens, kom op. Uh, wij zijn een gezin. En dat, dat is verschrikkelijk en dat gebeurt in veel uh, gezinnen. Michiel Servaas, nog steeds in Den Haag. Um, wat gaat er nu gebeuren op korte termijn? Ik bedoel, we moeten eerst natuurlijk horen of, uh, of dat akkoord er echt ligt. Ja. En of de oppositie daar ook mee akkoord gaat. En wat gebeurt er dan? Nou, dat, Ik vind het heel moeilijk uh, te voorspellen. De, de, ik vind de grote vraag inderdaad... of de president in die interimperiode tot de verkiezingen nog, nog aan kan blijven. Uh, want ik kan me voorstellen dat het wantrouwen ongelooflijk groot is. En, ja, wat vindt u zelf? Ja, ik, ik, ik, als ik me probeer te verplaatsen in de Oekraïne die daar de afgelopen dagen op dat plein heeft gestaan, of dat we dichtbij hebben meegemaakt, zou ik dat heel moeilijk te accepteren vinden. Uiteindelijk is hij natuurlijk wel verantwoordelijk ja. voor de openbare orde, voor maar de situatie precies die er ontstaan is. Wat we horen, ook van de oppositieleiders, hij moet gewoon weg. Dus ja. Ja, nou ja dat, dat, dat is aan de Oekraïners om dat, uh, om dat uh, te bepalen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ze daar moeite mee hebben. Nou, ik vind het dat is niet te, alleen tegelijk... aan Oekraïners. Sorry, ik ga je onderbreken. Maar het is wel ook aan de EU. Want hij heeft zich uh, schuldig gemaakt ja. aan, men, aan doden van mensen. En ik verwacht hem wel in Den Haag. In het internationale tribunaal. Ja. En het is aan de EU om, om de druk zeker, op te voeren? Zeker, want de EU kan daar wel een, een daar hele belangrijke stap ondernemen. Ja. Nee, dat, dat ben ik met je eens. Ik denk dat Hij het... moet naar Den Haag komen wat u betreft? Nou ja, kijk, als, als, als aangetoond is... Hè, zoiets moet natuurlijk altijd eerst onderzocht uh, worden... maar als aangetoond wordt dat hij verantwoordelijk is... voor, voor het orders geven, uh, voor het doodschieten van burgers... ja, dat, dat, dat is nogal wat. Dan moet je bericht worden of dat dan vervolgens... in Oekraïne zelf gebeurt of elders. Uh, dat, dat, dat is de vraag. Maar ja, het is vreselijk wat er, uh, wat er gebeurd is. Uh, dus ik kan me voorstellen dat het beter zou zijn... om echt een interimregering uh, te plaatsen... die het proces begeleidt naar die verkiezingen. Ik zou wel willen zeggen dat het verstandig is in dit soort, dit soort situaties om ook niet overhaast te werk te gaan en verkiezingen te snel uit maar, te schrijven. Uh, opposities ongelooflijk uh, verdeeld op het Sorry, moment... Sorry, mag ik je heel even op onderbreken? Ja, je hebt het over de interimregering, die moet ja. worden ingesteld. Is de EU ook van plan om mensen daar neer te zetten die werkelijk gaan waarnemen of die interimregering, nou ja, eerlijk gekozen wordt, op een fatsoenlijke manier wordt samengesteld of daar nou niet opnieuw wetten worden gebroken? Gaat de EU waarnemers sturen? Nou, de EU is nu al uh, ter plekke. Die zijn steeds uh, ter plekke geweest. Maar het lijkt, dat, lijkt me dat de internationale gemeenschap... dat hoeft niet alleen de Europese Unie te zijn. Uh, dat kan ook een organisatie als de VN zijn... of de, de OVSE, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Die hebben heel veel ervaring... met name met de uh, organisatie en monitoring van, uh, van verkiezingen. Dus het lijkt me dat we als internationale gemeenschap uh, in den brede... gewoon klaar moeten staan om, uh, om Oekraïne hierin, uh, hierin te helpen. Maar... Meneer Savaas, blijft u gewoon zitten in de studio in Den Haag... als u daar de tijd voor heeft. Uh, mogelijk komt er meer nieuws de uh, komende anderhalf uur vanuit uh, Kiev. En dan kunnen we u uh, nog een keer voor de microfoon vragen. Mocht dat niet het geval zijn, dan uh, wens ik u een prettig weekend toe. Ja, dank. Hetzelfde. De nieuws -PV met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. In Sochi zijn vanmiddag de kwartfinale ploegachter, ploegachtervolging. We blikken vooruit met oudschater Simon Kuipers. In de studio nog altijd Jevgeni Levchenko en Anna Gebrandtjikova. En met jullie bespraken we net het laatste nieuws vanuit Kiev. Dit is Radio 1. Nu het NOS-journaal met Dorad Megens. Er komen vervroegde verkiezingen in Oekraïne. Wanneer is nog niet bekend? Dat heeft president Yanukovych gezegd. Ook zou er een regering van nationale eenheid komen... en de president zou minder macht krijgen. De oppositie heeft nog niet officieel gereageerd. Volgens een Oekraïnse krant blijft oppositieleider Lutsenko erbij... dat Yanukovych onmiddellijk weg moet. Volgens EU-vertegenwoordigers zijn de vervroegde verkiezingen... uiterlijk in december. In de Somalische hoofdstad Mogadishu is het presidentieel paleis aangevallen door militanten. Zwaar bewapende militanten droegen bomgordels en hadden wapens en granaten bij zich. VN-vertegenwoordiger zegt dat er mensen zijn omgekomen, hoeveel is niet duidelijk. Bij het paleis ontploft een autobom, er stond een gat in de muur. Militanten probeerden vervolgens het paleis binnen te komen. Tussen bewakers en aanvallers is vervolgens een vuurgevecht ontstaan.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 Het Geo Lippens. Gio, mag ik eerst even Erwin de hart het woord uh, geven? Want die heeft nog een paar files te melden. Zeker. Dank je, Felix. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat 4 kilometer file door een ongeluk. De file staat tussen Afrit Soest en Afrit Bunschoten. De linker doet niet mee. En verkeer kan omrijden bij knopend EMS voor de richting Amersfoort via Utrecht... de A27 en de A28. Op de A12 Den Haag richting Utrecht... is bij Zevenhuizen een container ge gestort in beton... op de weg gevallen. Om. Tussen zoet... ja, verzonken in beton, moet ik zeggen... Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen staat drie kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. En er blijft volgens Rijkswaterstaat nog anderhalf uur zo... dat er maar één rijstrook open is. Verkeer richting Utrecht moet omrijden bij knooppunt Prins Klausplein... via Rotterdam, de A4, A13 en de A20. Heel benieuwd wat er in die container zit. Maar goed, dat horen we misschien later. Of nog later. Of nog weer later. Nou, dopinggeval, uh, Ja, het is een beetje het nieuws uh, vanochtend uh, in uh, Sochi. Want uh, er zou de dopinggeval Lun zijn. Er wordt zelfs gesproken over drie verschillende sporten. Van één sport was het al bekend. Dat is de biathlon. Een Duitse biathlete die zou betrapt zijn. Contra-expertise volgt nog vanmiddag. Maar de naam is inmiddels uitgelekt. Correspondent Tim de Wit in Duitsland. Om wie gaat het? Ja, het gaat om biathlete Evi Zaggenbacher-Stelen. 33 jaar oud. Heeft op vijf disciplines meegedaan op deze spelen. Maar geen enkele medaille gehaald. Dus mocht ze inderdaad gebruikt hebben. Dan heeft de doping in elk geval weinig zin gehad. Haar beste klassering was plek 4. Dus net buiten het podium. En op twee individuele nummers werd ze zelfs 20ste en 27ste. Het is iemand die twee jaar geleden overgestapt is van het langnauven naar de biathlon. Dus het is voor haar een re relatief uh, nieuwe sport. Met name dan het schietonderdeel uh, natuurlijk. En wat we verder van haar weten is dat ze in 2006, vlak voor de Spelen in Turijn, ook al afwijkende bloedwaardes had. Toen kreeg ze alleen een startverbod van vijf dagen op de spelen. Werd uiteindelijk niet schuldig bevonden en geschorst. Ja, en nu is het zoals je al zei nog even wachten op de zogenaamde B-staal, de contra-expertise. En als ook die positief is, dan is ze daadwerkelijk schuldig. En dat zullen we in de loop van de middag horen. Ja, is het al bekend om welk middel dit gaat? Nee, dat weten we niet. Het zou in elk geval een stimulerend middel geweest zijn. Dat is natuurlijk ook logisch. Maar welke is nog niet duidelijk. Nou, het gerucht ging al een aantal dagen door Sochi... dat er een Duitse atleet gepakt zou zijn. Het is vanmorgen dus officieel geworden. En, uh, je noemde het ook al, maar in, in meerdere Duitse media... lees ik inmiddels dat, het, dat er nog meer dopinggevallen zullen volgen. Zeker drie. Maar verder, uh, welke sporten en op wie het precies gaat... dat weten we nog niet. Um, ja, het zijn het... er wel uh, geruchten wat dat betreft. Want vanmorgen inderdaad op ARD maakten ze dan bekend... de dopingexpert daar, die vertelde van ja, drie andere sporten... Dat had goede informatie, zei hij, maar hij wilde niet zeggen welke sporten. Nee, klopt. Ja, hij zei dat hij heel erg terughoudend is met zijn bronnen. Hij zei toen al wel vanmorgen dat het om een biatleet te Dus zijn bronnen zijn wat dat betreft redelijk goed. Maar om welke sporten het gaat en of het ook om Duitsers... of weer om andere nationaliteit gaat, dat is nog niet duidelijk. Nou, wat ik wel aardig vond is dat het Duitse Olympisch Comité al wel gereageerd heeft. Die zijn echt geschokt. Die hadden dit totaal niet zien aankomen. zullen vanmiddag ook nog met een uitgebreidere verklaring komen. En wat wel pijnlijk is, het Duitse Olympisch Comité zei voor de Spelen echt hardop... Ons team is helemaal zuiver. Helemaal clean. Niemand heeft gebruikt. En ja, nu blijkt waarschijnlijk dus toch het tegendeel. Ja, we gaan het allemaal afwachten. Vanmiddag dus die contra-expertise. dan worden waarschijnlijk ook de andere namen bekend. Uh, alvast nog een uh, Olympisch kampioen noemen. Want Canada pakte opnieuw erenmetalen in het freestyle-skiën. Marielle Thompson is de Olympisch kampioene skicross geworden. Haar landgenote Kelsey Serwa werd tweede. En het brons gaat naar een Zweedse. Anna Homlund. Hoelof van de redactie zit er weer. Met een update van de NieuwsBV.nl. Ja, ik had mijn geld ook ingezet op Anna Holmloent. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik ook. Een dorkhorst was dat. Op de NieuwsBV.nl gaat het vandaag over Badr Hari. De betere helft van Estelle Kruif. Hij wordt vandaag het vonnis in de rechtszaak tegen hem. Hij zou volgens het OM een spoor van geweld hebben getrokken... in het Amsterdamse uitgaansleven. Broodjes zaken en zo zijn dat. Vier jaar cel werd vorige maand geëist. En vanmiddag hoort Hari dus hoe dat afloopt. En wat de uitkomst ook is, voor onze jeugd blijft de man een voorbeeld. Een rolmodel, een icoon. Hij is wel een uh, sportheld, hij is wel een goede kickbokser. Hij is wel een sportfenomeen, dus uh, ik zou wel graag op de foto met hem willen als sportheld. Uh, waarom niet? Hij wordt wel verdacht van, uh, nou ja, ernstige zaak. Ja, dat is buiten dat, maar hij blijft nog steeds wel een held. Hij is wereldkampioen geweest, dus... Uh... Ik zou hem met hem op de foto willen, ja. Elk op de nieuwsbv.nl Swatchy natuurlijk. De spelers zitten er bijna op. Maar gelukkig moest deze dibbers nog in actie komen. Ik heb mijn leven lang gezocht, maar kan ik zeggen, I haven't tried. But I knew I found magic. Hubertus van Hohenlohe is dit. De oudste deelnemer aan de spelen. 55 is hij. Duitse prins van geboorte. Maar hij gaat morgen skiën voor Mexico in een mariachi-pak. Schijnt. Je hebt misschien wel eens van hem gehoord. Het is een wonderlijke snuiter. En hij zingt dus ja. ook. Ja. En hij organiseert eh, tentoonstelling over zichzelf, bijvoorbeeld. ook. Hè. Volgens mij heeft die man een hartstikke leuk leven. Meer over hem op de site. En dan Jilert Adema, de coach van Jorrit Bergsma. Sinds een paar Pst. dagen weten we al dat hij de vrolijkste trainer van Nederland is. <lacht> Die grijns gaat er niet af. Ik probeer het wel, dan moet ik weer lachen. Ja, het is uh, een beetje triest gewoon. Ik, ik schaam me ook wel een beetje met wil niet. Ze zeggen meestal, ik zeg reinig. kijk. <lacht> maar ja, nu niet. Nee. Nee, vandaag niet. Nee, de vrouwste trainer van Nederland. En vandaag zie je op de site ook waarom Jillard Adema altijd gelijk heeft. Een held is het, hè? Dat en meer op de Zoals een recepten met vlees, Dat zijn konenen met gewijnen. Op de nieuwsbv.nl. Tot zo. Dankjewel, Roelof. Elke vrijdag in dit programma de nieuwsbeat. dat wat Nederland het meest bezig hield, samengevat op een goede beat. Deze week Sven Kramer, die weer niet het goud pakte op de Olympische 10 kilometer... op Holding Out for your Hero, van de lievelingsplaats plaats van Rolof van Bonnie Tyler. Dan is het woord aan de grootmeester zelf. Op voorhand een beladen race. We weten allemaal dat hij vier jaar heeft gewacht op deze dag. En uh, ik denk dat heel veel mensen natuurlijk de sympathie hebben voor Kramer. Kramer weet exact wat hij moet doen. Op het goede moment is een eigenlijk een bergsma in vorm. En dan uh, zal uh, Kramer daar nog kluif van hebben. Vier ronden nog. Vier ronden nog. Voor deze bergsma. 29, van. Wat is hier aan het gebeuren? Ja, daar moet Kramer nog heel erg zijn best doen om hieronder te duiken. Ik ben eigenlijk een beetje bedust eronder. Uh, ja, nog uh, aandacht geloven eigenlijk. Ik moet het echt even laten stinken. Onmogelijk geacht. Het is een olympisch record. Is dit goud? Het is sneller dan Kramer ooit heeft gereden op de lange baan. Is kijk dit goud? Champion olympique, representant de Pays-Bas. tijd op het bord stond, dachten we wel met alle van, ja, dit is wel een hele tijd. Je weet wel dat we het kan, maar ja, zwem komt altijd nog. Het verschil wordt kleiner en kleiner. Hoe spannend kan het zijn? Ter nog maar dielen. Dielen. Wat een niveau, deze twee mannen. Drie ronden nog. Vier jaar na dato. Krijgt Kramer de kans om alles recht te zetten. Maar Kramer moet het hoofd buigen. Olympic champion representing Nederland. zal zilver voelen als verlies. Niks ten nadele van Jorrit. Oh, Jorrit uh, rijdt hier een, een super tijd. Uh, ik heb eigenlijk de hele week al uh, ja, te veel last van mijn rug. Zag je bij Jorrit Bergsmann dat hij iedere ronde gewoon lekkerder ging rijden. En als hij nog vijf kilometer verder moest, had hij gewoon nog vijf kilometer doorgereden. Ik zag een 10.000 meter gestuurd. Twee people... mensen... Around and around for 13 minutes. I think watching paint dry is more fun. You are not any more interested in being the best of the world. But don't ask the question why you didn't win medals. En dan wordt het wel goud, zilver, brons, maar het goud gaat naar een andere Fris. Золотую медаль и звание олимпийского чемпиона завоевал представитель Нидерландов Йори. Bergsma! Kijk, Jillet Adema, feliciteert Jorrit Bergsma. Alsof hij zo uit het café kwam inderdaad. Bergreins ja, schade er niet af. Ik, ze zeggen meestal chagrijnig Kijk. <lacht> maar ja, nu niet. <lacht> <lacht> Sorry. Jillard Anema. De, de nieuwsbierd hoorde je gemaakt door redacteur Kees Dorenstein. met een klein beetje hulp van Bonnie Tyler. Simon Kuipers, um, oud schaatser. We praten zo meteen verder over de ploegachtervolging. Maar even over die Jillard Anema. Je hebt natuurlijk ook dat interview gezien. Ik heb het zeker gezien. Met CNBC. Ja, fantastisch. Ja, was lachen. Hè? Ja, ik zie op internet al Jillard for President. Ja. Hij, gaat, uh, hij doet goede zaken voor Nederland. Maar wordt hij... Um, want je leest natuurlijk veel verschillende dingen over. Iedereen vindt het hilarisch. Um, hij hij, hij was de oren van die... Amerikaanse commentator. Um, en, en vertelt even hoe fantastisch wij zijn... en hoe uh, nou ja, een beetje lam de Amerikanen zijn. Um, wordt hij hierdoor minder serieus genomen als coach? Of maakt dat niks uit? Nee, zeker niet. Hij heeft goud gewonnen met zijn, uh, met zijn pupil. Ja. En dan, uh, dan heb je altijd gelijk, toch? En die Amerikanen zijn daar helemaal op... Uh, eigenlijk bijna geobsedeerd. Een plak wat op de Olympische Spelen is... is het hoogste haalbare voor hun. En als, als je dan een coach in de studio hebt zitten... of met, met wie ze praten... En die heeft, die heeft goud met zijn pupil. Ja, dan uh, kun je, kan het niet meer stuk. Ja, sorry, dat lachje. Dat uh, blijft bij natuurlijk de hele ja, tijd. Ja, ja. Geweldig. Ja. We praten zometeen verder. De NieuwsbV. Zometeen om één uur doet de rechtbank in Amsterdam uitspraak in de zaak tegen kickboxer Badder Hari. En dan is verslaggever Mark Hamer Is erbij. Mark, grote drukte daar. Ja, kan je wel zeggen. Hij is vijf minuten geleden hier aangekomen, Badr Hari, samen met zijn advocaat Benedicte de Fiek. Uh, je kent de omgeving een beetje bij de rechtbank aan de Parnassusweg. Dan heb je daar zo'n trap en daar stonden ongeveer zo'n dertig journalisten hem op te wachten. Moest door een rugby-scrum heen van, van journalisten en hij is zojuist de rechtbank ingegaan. Ja, nog even, wat eist het OM? Het OM eist vier jaar cel van één voorwaardelijk voor het medeplegen van zware mishandelingen. Afhankelijk werd er ook uh, poging tot doodslag mm -hmm. uh, was het ten laste gelegd. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten schieten. Dus het is overgebleven vier jaar, uh, de eis van vier jaar waarvan één voorwaardelijk. Ja. Is, er, is er een verwachting over de uitspraak te geven? Ja, het is altijd moeilijk hè, om de verwachtingen uh, uit te spreken... over wat gaat de rechtbank uh, oordelen. Uh, dat is in deze zaak nog veel moeilijker... omdat er natuurlijk van alles heeft gespeeld in deze zaak. Hij is uh, uh, lang in voorarrest geweest. Het, uh, het strafdossier is ge gelekt uh -huh. door uh, Koen Everink. Het slachtoffer in deze zaak ja, Dat maakt de zaak uh, veel ingewikkelder. Maar als je toch een voorspelling mag doen... en dat heb ik ook met meerdere journalisten hier besproken... Ja, dan verwacht men eigenlijk dat de netto-straf uiteindelijk zal uitkomen... rond de periode dat hij in voorarrest heeft gezeten. Hij heeft al ongeveer zeven maanden in de cel gezeten. En verwachtte dat inderdaad dat hij, dat, dat hij niet nog een keer terug de cel in moet. Uh, ja, we horen het zo meteen meer. De verwachting is dat de uitspraak ongeveer een, een uurtje gaat duren. drie kwartier tot een uur, zei zojuist een voorlichter van de rechtbank. Dus wie weet, tot later met de uitspraak. Eén uur, dan begint het dus. Mark Hamer, dank. Half drie, dan begint uh, de ploeg van Nederlandse schaatsers... aan de kwartfinale ploegachtervolging. Eerst de mannen en daarna om half vier de vrouwen, ook kwartfinales. De mannen rijden dan nog halve finales. En de vrouwen doen dat morgenmiddag pas. En dan hebben ze allebei nog de finale voor de boeg. Nou, dat moet een makkie zijn natuurlijk. Hè? Ja, dat dachten we in um, Turijn ook en dat dachten we in Vancouver ook. Maar, ja, maar, maar Turijn was echt een verschrikkelijke voorbereiding natuurlijk van jullie kant. Ja, maar Vancouver was niet veel beter. Nee? Nee, eigenlijk helemaal niet. Hoe nee. was die voorbereiding toen dan? Ja, niet goed. Ehm... Um... In de, zomer, in de zomer voor het Olympische, eigenlijk voor de winter, euh, werden er, werd er al plaagstootjes uitgedeeld door de, door de ploegen naar elkaar toe. Want er was natuurlijk de, de ploeg van Sven, onder andere, die wilde eigenlijk met alle rijders uit die ploeg die ploegachtervolging rijden. Maar de reglementen schreven voor dat je eerst individueel moest plaatsen voor de Olympische Spelen op het Olympisch kwalificatietoernooi. Dus zou je niet individueel plaatsen, mocht je ook geen ploegachtervolging rijden. Um, dat ging inderdaad bij een aantal rijders mis. Die plaatsen zich niet individueel. Dus die werden niet gekwalificeerd voor de ploegachtervolging. Uh, mm -hmm. Vervolgens moesten er na de, uh, het OKT, dus na het plaatsingstoernooi, hadden we nog maar een maand tot te spelen. Moesten er um, eigenlijk door drie rijders die nooit met elkaar geschaadst hadden, eigenlijk vier rijders. Uh, die werden bij elkaar, bij elkaar gevoegd. Um, maar dat gebeurde pas na het EK Allround. Dat gebeurde pas na het trainingskamp in Calgary. Dus dat gebeurde eigenlijk pas twee dagen na de 10 kilometer van Sven. Zeg maar zoetje. Een zootje. En daarna gingen we even met elkaar schaatsen. Maar dat ging, ja, dat ging uh, een beetje mis. Oké, okay, ik stel nu even de, de, de leke vraag. Hoe moeilijk kan het zijn, een beetje achter elkaar aan schaatsen? Ja, dat zeiden wij ook. En de eerste ronde ging heel goed. Maar de tweede ronde, daar ging de communicatie mis. Er werd achterom gekeken. Uh, we dachten dat we een schaatser misten, maar die... Het bleek nog wel te zitten, maar ja goed, het was ook een totale miscommunicatie. Ja, nee, vertel nog eens, want ik heb dat beeld niet meer voor me. Maar... Nee, nou goed, in de eerste ronde reden wij tegen, tegen Zweden, daar reed ik. Um, die, die wonnen wij. En vervolgens werd mijn plaats ingereld voor, door Mark het. Um, en toen reed Mark met Jan Blokhuis en met Sven Kramer. En halverwege de race uh, ging het mis. Uh, ze schreeuwden naar voren of dat iemand er niet bij kon houden. Uh, dus ze hielden in, maar die persoon zat er gewoon achter. Dus er werd geremd, er werd rechtop gestaan. Um, ja, ver, vervolgens verloren ze zoveel tijd dat, dat ze het niet goed konden maken. echt niet zelf zien? Um, als je op kop rijdt, dan wil je vaak informatie van achter horen. Want je, bent, ja, je moet toch heel hard schaatsen. Je moet je echt focussen. Um, en als je niet, um, dus je gaat ervan uit dat diegene die achter jou... als je wat hoort, dat dat goede informatie is. Ja. Maar dat bleek verkeerd te zijn. Ja, en dat zijn, dat zijn precies die kleine foutjes... Die ik hoop dat het, of waarvan ik hoop dat het vandaag niet gaat gebeuren. Maar goed, toch nog een medaille. Toen, toen hebben we een bronzen plak. ja. Heb je een bij je? Ze hebben het wel gevraagd, ja. Maar nee, ja, je, kon je kon hem niet vinden. Ja, het zit in mijn zak. Nou, het dan. Ja, komt zo. Dit jaar is het anders gegaan, hè? een speciale coach. Arie Koops, speciale trainingen. Wat is er nog meer gebeurd om dit onderdeel echt tot een succes te gaan maken? Um, KPN die heeft een budget beschikbaar gesteld. Ze zijn op trainingskamp gegaan met elkaar. Um, het is echt heel serieus aangepakt. Er zijn um, wetenschappers aan te pas gekomen... die videobeelden hebben gemaakt, analyses... om te kijken hoe je het beste kunt wisselen. Um, op welke manier je moet starten, snel iemand of iemand beginnen. Dus er, zijn, er is echt heel veel tijd en geld geïnvesteerd. Um, we hebben medaillekansen, dat wordt heel duidelijk gezegd. Ja, ja het, is, het is een serieus onderdeel. Wanneer ben jij hiermee begonnen, ooit? Ja, wij hebben eigenlijk... Um, toen ik in 2001 was dat, volgens mij... bij het WK junioren in Groningen... hebben we eigenlijk een soort trial van de ISU. Dat is de Skating uh, Federation. en um, hebben wij een ploegachtervolging gedaan als junioren. Dus was dat later, jouw eerste ploegachtervolging ja, dat was mijn in je eerste hele leven? Ja, ja, ja, dat was mijn eerste ploegachtervolging. En dat hebben we lang, volgens mij hebben we daar ook een bronzen plak toen gewonnen, um, maar goed, het was eigenlijk een soort oefenen, uh, oefen, kijken of het aan zou staan of of de schaatsers het leuk vonden of het publiek het leuk vond en dat pakte goed uit en daarna hebben ze in een wildcup, hebben ze het in de een wildcup hebben ze het opgestart en uh, dat is toen in Turijn is het Olympisch geworden. Ik hoorde gisteren een, uh, um, de voorzitter van de ISU ja, in Ouderaan, geloof ik, ja, ja, ja precies, ja. die die zei misschien moeten we een gemengde ploeg achtervolgen komen. Dat ja. Ja, dat lijkt. Ja, man en vrouwen door elkaar. Ja, dus... ik, snap, ik snap de gedachte. Maar ja, dan is het voor die mannen eigenlijk niet zo leuk. Want die hoeven echt. Ja, met alle respect natuurlijk. Maar de snelheid bij de vrouwen ligt vele malen lager dan bij de mannen. Ja. Uh, dus je moet die vrouwen echt mee gaan sleuren. Uh, ik, dat ik zeg ik zeg. Nou niet. Ik zou niet echt. Ik uh, denk niet dat het heel spectaculair kan zijn. Nee? Nee. nee. Nou juist goed, wel, misschien... omdat dan de mannen moeten inhalen, dan wordt het veel tactischer, denk ik dan. Ja, maar ik, ik denk dat het voor die vrouwen dan. Uh, uh, uh, gigantisch afzien wordt, en voor die mannen wordt het een heel makkelijk ritje. Uh, dus ja, ik denk, ik, ja, ik, puur als schaatser ernaar kijken, denk ik dat het niet heel erg leuk kan zijn. En die ploegachtervolging, is dat niet veel leuker dan uh, tien kilometer steren? Ja, het is wat spectaculairder om te zien. Het wordt leuk in beeld gebracht. Je, bent, natuurlijk, je hebt natuurlijk twee racende partijen, uh, zes man in de baan. Uh, dat maakt het wel spectaculair. En je moet communiceren met elkaar. En dat hoeft natuurlijk normaal nooit. Uh, en dat, uh, behalve als je met je coach uh, aan de kant staat die uh, wellicht iets verkeerd zegt, maar. Uh, dat terzijde. Um, je, in, principe, in principe kun je um, uh, veel of meer fouten maken, en daar is het dus eigenlijk leuker. En het schijnt dat die ploegachtervolging zwaar is... omdat er louter binnenbochten worden gereden. Dan zou ik denken, dat is een, uh, het terrein voor Jurien Termos. Ja, het kan voor shorttrekkers zeker goed zijn. Uh, binnenbochten, het klopt, het is wat zwaarder... omdat je elke keer een binnenbocht rijdt. Maar als je een sprinter bent, dan ben je dat vaak gewend. Shorttrekkers zijn het ook gewend. Maar bijvoorbeeld een steer als Bob de Jong... Uh, die, die acht rondjes allemaal binnenbochten moeten rijden... is hij niet gewend op die hoge snelheid. Want het is zwaarder om een binnenbocht te rijden... dan een buitenbocht. En je herstelt dus minder snel. En wat is er nou waarvan, ik kan me daar wel iets bij voorstellen... dat, dat het wat minder belangrijk voor je voelt dan een individuele afstand? Ja, ja het is er het, um, het later bijgekomen. Iedereen moet wennen. Iedereen ja. heeft tijd nodig om te kijken of het echt een serieus onderdeel wordt. De buitenlanders hebben het veel fanatieker aangepakt. Maar is gewoon een gedeelde medaille minder leuk dan eentje voor jezelf? Ja, ik, ik zeg nog steeds ja. Want, maar dat komt omdat ik ben opgegroeid met de individuele afstanden. En later is die ploegachtervolging erbij gekomen. Maar ik weet zeker dat je nu, aan een, als je een jonge generatie schaatsers vraagt. en die, die gaat zeggen: Ja, maar een Olympische medaille is een Olympische medaille. Die is net zoveel waard. En natuurlijk is dat ook zo. Het is ook gewoon een Maar dat een geldt niet voor die, voor die gasten en de dames die dus nu schaatsen. Want die zijn ook individuele afstanden gewend. Die zijn ook individuele afstanden gewend. Maar het is nu wel steeds serieuzer geworden dat ze het ook wel serieus aanpakken. En dat het is nu echt een onderdeel van het lange baan Dus je mag het echt niet zien als een troostprijs. Dat is nee, eigenlijk niet, niet meer. Nee. Vanaf half drie gaat het gebeuren. Ben je tevreden over de samenstelling van de Nederlandse teams? Ja, die jongens hebben erg veel met elkaar getraind. Die hebben veel World Cups gewonnen. Die, die, die, ik denk dat het absoluut van, vanmiddag het beste team uh, aan ja? de reis komt. Ja, ja, ja Bergsma. Bergsma. Ja. ja, maar die jongen is, wel, heeft net, is net Olympisch kampioen geworden. Uh, nou, ze kunnen hem best inwisselen voor de tweede ronde. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze hem niet meer gaan gebruiken... bij de eerste opstelling, zoals bij de dames. Ze kunnen nog uh, gerust gebruik maken van Marit Leenstra. Mm -hmm. Zoals ze dat bij mij en Mark ook gedaan, of bij Mark en mij ook gedaan hebben... Um, en ik, um, um, wellicht gebeurt dat nog en, en Jorrit kan prima meerijden. En die arme Tuitel dat heeft geen enkele medaille. Die kan toch ook nog een rondje nee. mee tegen de Fransen. Ja, hij heeft niet meegedaan in de kwalificatie en hij heeft gekozen voor de, voor de alleen voor de individuele dan afstand. Niet. Nee, dat mag het niet meer. Nee. En wat is, want als ik het goed begrijp, is het verhaal um, bij de mannen dat dat Sven Kramer heeft gezegd: nou, dit zijn de mannen die ik wil. En toen Kwam het goed. En ja, het, daar zat dus. dus er is altijd in elke sport is ook een stukje politiek aanwezig. Dat is Bergsma, meisje. Dus. En, en als daar, als daar wordt natuurlijk veel gelobbyd en er wordt veel met elkaar getraind. Maar Bergsma heeft in het begin van het seizoen uh, een trainingskamp afgeslagen met het, met, het, uh, met, het, met het team van de ploegachtervolging. Mm. En het heeft een beetje kwaad bloed gezet bij de rest van die, uh, van die jongens. Ja, als je echt als een team wil functioneren, dan zul je er ook bij moeten zijn. Maar Jillet was daar weer niet mee eens. Uiteindelijk krijgt Jillet nu wel weer gelijk, want hij wint goud op de 10 kilometer. Dus wat dat betreft heeft, heeft, uh, hebben ze een goede keuze gemaakt. Maar voor het teamgevoel snap ik dat, dat die jongens niet helemaal fijn vinden. Simon Kuipers, je hebt nu ongeveer drie minuten de tijd om die medaille op te dissen, want die willen we graag zien voor de radio. Dat is een prachtig beeld natuurlijk. En ondertussen mis Montreal met C Heaven, C Hell. We'll say hebben ze helpen. Ik ben er een fan van van Miss Montreal. Jevreni Levchenko en Anna-Aké Jullie zitten er nog en jullie uh, checken voortdurend alle nieuwsbronnen... die je tot je beschikking hebt. Wat is het laatste nieuws, Anna? Uh, de verpleegster die gisteren was doodgeschoten... nou, niet doodgeschoten, die als laatste tweette... ik ga dood, die heeft getweet, ik leef, alles gaat redelijk uh, goed. wat heb je nog meer? Klitschko uh, is daar net over naar buiten gekomen via Russian Market... Dat is op zich een redelijk betrouwbare bron dat Klitschkoek bereid is het akkoord te tekenen. Dat zal wel heel bijzonder zijn, want Janukovic gaat niet weg, maar hij zou dan toch bereid zijn om het akkoord te tekenen. En jij hebt een reactie van de, de kant van de Russen? Ja, ombudsman van, uh, van de Russische kant, Vladimir Lukin, heeft gezegd dat uh, hij gaat dit crisisdocument uh, niet ondertekenen. En vanuit Garkov wordt gezegd dat uh, wij willen... een, een um, eigen hoofdstaat oprichten in Garkov. Dat is een, een hele vreemde beslissing. En wie zegt dat dan in Garkov? Dat is een, een, een, een uh, hoe zeg je dat, de hoofd. De burgemeester? De burgemeester van Harko. De burgemeester van Harko heeft dat absoluut gezegd. Absoluut pro Is Dus dat zou toch een afscheiding zijn van het oostelijke gedeelte van het westelijke? Ja. Maar ja, hoe serieus moet je dat nemen? Ja, voorlopig niet serieus, maar het is een, een, een, een, een, een, een lang grens. Maar even voor de duidelijkheid, dit zijn allemaal onbevestigde berichten, hè? Nou, dit is wat Oval ik lees, wat ik Dit is zo'n bevestigd bericht. Ja? Ja. Dit is een bevestigde bericht. Simon Kuipers heeft gewoon uit zijn zak... Nee, hij staat niet eens in een doosje... Zo. Oh, oh in, in, een soort, <laughs> in een soort, uh, ja, uh, in een van een zacht doosje. Uh, je medaille opgedist, brons, hij is schitterend. Er zit, uh, ik hou hem even voor de webcam. Zit, uh, ja, de webcam, er zitten allemaal, allemaal bobbels in, waarom is dat? Ja, elke, uh, waar de spelen worden gehouden, worden, proberen ze die medailles een beetje uh, naar het land te vormen. Uh, een beetje de, de invloeden. En Canada, veel bergen, uh, wat water. En ze proberen daarvoor een beetje heuvelachtig landschap, uh, hebben ze gemaakt. Hang je maar van mijn nek.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 Emiel Roemen. De overnachting. Morgen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Selene. Hallo, wij zijn Ilko en Simone.